Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen misschien strengere regels voor carbietschieten. Vuurwerk is verboden deze jaarwisseling en burgemeesters zijn bang dat mensen dan carbid gaan schieten. Want dat mag nog wel. Als burgemeesters daar iets tegen willen doen, moeten ze zelf met regels komen, zegt minister Grapperhaus. En dat zal heel erg uh, afhangen, denk ik ook, van hoe het, uh, wat de lokale gebruikers zijn en hoe het geregeld is. Een deel van de veiligheidsregio's gaat nu bedenken of ze met strengere regels komen voor kabietschieten. Als er nu een run zou komen op kabietschieten, ook een plekken waar men er geen ervaring mee heeft, ja, dan zal er denk ik ook wel iets moeten gaan gebeuren. Want dan wordt het echt wel gevaarlijk. Als je dit ongecontroleerd doet, dat kan ik iedereen echt afraden. Ja, wat dan precies die regels moeten worden, is niet duidelijk. Facebook heeft racistische berichten over de toekomstige vicepresident van Amerika verwijderd. Iemand schreef bijvoorbeeld dat Kamala Harris niet zwart genoeg zou zijn. Zijn voor de Democratische Partij. Facebook heeft de opmerkingen weggehaald nadat de BBC had doorgegeven dat de berichten hatelijk zijn. De man die vorige week op de Saoedische ambassade in Den Haag heeft geschoten... ...had daar volgens justitie terroristische ideeën bij. Hij schoot meer dan 20 kogels op het gebouw af. De man wordt ook verdacht van poging tot moord of doodslag op een bewaker van de ambassade. Die raakte niet gebond. De eerste boeren zijn met hun trekker al onderweg naar Den Haag. De boeren van Farmers Defence Force voeren morgen actie in de buurt van het station van Den Haag. Eigenlijk zouden de boeren met hun trekker één voor één langs Paleishuis Den Bosch rijden. Maar de gemeente heeft het protest daar verboden. En het weer nog lichte regen of motregen vannacht. Het koelt af naar 10 tot 7 graden. Morgen eerst wat regen, rond de middag meestal droog en af en toe de zon bij maximaal 14 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Turns full circle. Thank mm -hmm. you. Fight me like he said And in that time I was alone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 Dark, I sense the founding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find, so I guess I'll be hunting. Hard.